En daar gaat het al tijden niet goed vanwege de komst van duurzame energiebronnen. In Nederland werken bij Siemens in totaal 3000 mensen. Onno Hoes is benoemd tot waarnemend burgemeester van de gemeente Haarlemmermeer. Hij volgt Theo Weterings op, die burgemeester van Tilburg wordt. VVD'er Hoes was gedeputeerde in Brabant en burgemeester van Maastricht. Daar vertrok hij twee jaar geleden vanwege een in het geheim gefilmde date met een man van twintig. Een man uit Kerkrade moet 2,5 jaar de cel in... omdat hij als agent informatie verkocht aan criminelen. Volgens de rechtbank zorgde Mike Day van 41 er ook voor... dat zijn familie gevoelige informatie in handen kreeg... zodat hij kon worden doorverkocht. De man liet criminelen een soort maandabonnement afsluiten. Ze werden dan op de hoogte gehouden... van onder meer geplande invallen en politieacties. Een neef en oom en tante van Mike Day... kregen ook celstraffen tot 2,5 jaar. En een oud-Frans minister van Sport moet ruim 10.000 euro schadevergoeding betalen aan tennisser Rafael Nadal vanwege laster. De vrouw zei vorig jaar dat ze dacht dat de Spanjaard in 2012 zeven maanden niet in actie was gekomen vanwege een dopingschorsing en niet vanwege blessures. Nadal schenkt het geld dat hij krijgt aan maatschappelijke projecten in Frankrijk. Het weer nog vanuit het westen trekken buien over het land. Vannacht klaart het op en daalt de temperatuur in het binnenland tot rond het vriespunt. Morgen af en toe zon en dan een graad of 9. Dit was het en nooit. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. Met nu Alternative FM. ...zover opwinden eerlijk gezegd. Maar dat is niet goed voor, voor mijn hart in dit uh, tweede uur. Uh, de Cinema Escape uh, hadden we hier net met Lone Star uit Harlem komt zo dadelijk nog een band uit Harlem En als er nog tijd over is, hebben we nog iets uit Harlem Dus het uh, begint al aardig vol te lopen als het gaat om uh, de regio... Uh, nu even dat uh, bericht. Ik lees op Zandvoort nieuws. Ik heb het zelf niet geschreven hoor, want ik beheer het, uh, die pagina. Maar uh, het is uh, door een uh, collega van mij geschreven. En uh, dan zie ik op een gegeven moment dat de minister nog niet warm loopt voor de Formule 1, -1. En dan zeg ik op mijn beurt, ja, maar jullie hebben wel anderhalf miljard over om uh, een dividendbelasting af te schaffen. Lijkt mij op zeer gespannen voet, want uh, ik heb het verkiezingsprogramma van uh, deze VVD Zandvoort uh, gelezen. En die zeiden van, uh, nou, die waren ferm voorstander van. Dus ik denk dat de lokale VVD en de landelijke VVD niet op één lijn zitten. Zou ik zo kunnen zeggen. Het is een constatering van een feit. Het is een beetje politiek. Laat ik maar verder voor wat het is, want dat, dat gaat mij niet aan. Ik heb er wel als er wel een mening over, omdat ik graag die Formule 1 en ook Max Verstappen in een Formule 1 hier rond wil zien rijden. Goed, uh, straks gaan wij natuurlijk nog uh, muziek uh, horen van uh, Lisa Ein, Want die is niet voor niks gekomen. Zeker niet om het uh, ge politieke gewezel van uh, Jaap Koper aan te horen. Dus uh, dat uh, gaat ook zeker niet gebeuren in dit uh, tweede uur. Ik hou me er verre weer van. Uh, wel heb ik hier een, een nieuw materiaal van Pi2, ook hier ooit uh, geweest. Um, en dit is online uh, gekomen. Want ze heeft een clip uh, gemaakt. Maar uh, wij hebben er een edit uh, van. Een radio edit zoals we dat uh, mooi uh, zeggen. Het nummer dat heet Problems, I de Spito I might have problems, she might be one, but when she tells me I'll just have to take her hand and follow her to the dark side, she will show me what the hell. I I'll, I'll just have to take her head and follow her to the dark I have to take that Afgelopen zaterdag in het patronaatcafé heeft een deel van Zandvoort... de boel op stelten gezet bij de EP-presentatie van Triangle. Dat nummer dat heet Stand Up. Volgende week dan echt aandacht voor de EP. Daar was deze week geen tijd en ruimte voor. Dus we doen dan het gewoon nog even met de single. En bovendien staat de videoclip online. Niet op YouTube, nee vrienden op Vimeo. Dat stemt Marcus denk ik wel heel erg... Plezierig, want dat uh, uh, heeft uh, toch uh, te maken met het fenomeen YouTube. Ja, Marcus heeft toch nog een uh, eigenzinnig uh, geluid over, uh, daarover als het gaat over uh, YouTube. Maar we gaan nu even luisteren weer naar Lisa N. En ik ben heel nieuwsgierig welke twee nummers ze uh, gaat uh, laten horen. Nou, voor het eerste nummer dat ik ga spelen heb ik nog geen titel. Nee. Die is best wel uh, nieuw. En het tweede nummer... Eindig ik met Being Nobody. Ah, dat is komt weer van de EP. Mm. <laughs> ja. Ik, uh, zou pleiten voor uh, Lay Down als titel. Mm -hmm. Of Leave Me uh, Here Like This. Uh, don't Leave Me Here Like This. Ja, Zoiets. Dus, dat dat komt een beetje meekeken. ongeveer in de buurt uh, wat betreft de, de strekking uh, van het uh, verhaal wat je vertelt binnen het liedje. Dus uh, daar zat ik een beetje aan te denken. Dus uh, ik zit uh, hard op met je mee te denken. Ja, ik zat ook een beetje in die richting. Nou, oké. Okay. Dus de, de, de keuze is aan jou. En uh, dan horen we vanzelf wel uh, wat het uh, geworden is. En waarschijnlijk dan... laydown. Zie je? Kijk, nou, dat ja. bedoel ik. Dus waarschijnlijk laydown. Nou, oké. Okay. Dus uh, voorlopig geeft hij als werktitel laydown. Uh, maar we hebben er nog eentje. En uh, dat uh, is uh, natuurlijk uh, van de, de EP: Be a Nobody, het titelnummer. in your life who's a mess I of my way you hold back cause I just belong dressed everything you took was just something I don't understand and everything you took En ja, we gaan uh, zo dadelijk nog eventjes een, uh, een afsluitend uh, gesprekje voeren. Dus dat, uh, dat komt sowieso. En uh, nu weer even terug naar het uh, lijstje wat ik uh, opgesteld heb. Ik heb er twee moeten schrappen vanwege de tijd. Dus, uh, dus die... Uh, sorry, uh, Astrid, Sorry, Dakota. Uh, helaas, we moeten eventjes uh, uh, wat schipperen in de playlist. Maar die komen volgende week uh, terug. Nu, de band die eruit uh, gelicht wordt... wat betreft het uh, verhaal van de tweede voorronde van de Rob Akda Award, Want we hadden net de Cinema Escape waar we mee, uh, mee begonnen. Uh, Kevin Stunnenberg uh, die heeft uh, de, de, ja, de, de, de eindmix uh, gedaan van dit nummer. En dat is van Yes Miss, No Miss. En wie spelen daarin mee? Onder andere Madelief van de Beek... En Boas van Wilgenburg. En die laatste die hebben we hier gehad met Laurie Fish. Een nummer dat heet Rubberman. He's wrong then he's right. It's going on every day. The earth feels small, so am I. Living just another day. Ooh.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 They got nothing to eat Through the rubble Rising Nothing anymore Protests about insignificance Always put in the soul, soul. Everybody's looking From Montreal to be rude. They don't know how They are just looking That ain't no good Trouble ain't gone Trouble ain't gone Surely nothing's changing To find out a models Boom But Why I decide that It's also way inside It's always been I'm sure You have a bad They're now. Trouble ain't gone Trouble ain't Trouble gone Trouble ain't gone The president's president president still still That little Trouble ain't gone, trouble ain't gone I would like you to stay, but I am put you to run Voor deze jongens geldt No Guts No Glory. Ze hebben dat ooit gedaan in zo'n festival waar ook Andy ooit eens mee gedaan heeft. Andy heeft hier ook ooit gespeeld. De uh, Tiger Pilots uh, hebben ooit opgedoken, zijn ooit opgedoken bij de Rob Act Award. Twee seizoenen terug, in, in uh, de seizoenen van uh, 2015 naar uh, 2016 toe. Daarin hebben ze meegedaan en uh, inmiddels zijn we alweer twee edities verder. Uh, we zitten nu in uh, de editie van 2017-2018. Uh, Tiger Pilots is ook een band die bezig is met een crowdfundingsactie. Ik geloof ook echt voor een album. En dit uh, gaven ze weg voor de mensen die uh, het uh, album uh, steunen. Die End of Was En daarvoor Yes Miss No Miss. Dat zijn de deelnemers in de tweede voorronde... Uh, die mee gaan doen aan de Rob Agda Wordt. En zo zie je dat er dus twee bands aan elkaar gekoppeld zijn. En nou had ik het net met uh, Lisa en over bijvoorbeeld... Uh, van ja, wat is dat? Young Quite in Delft. Maar dat, volgens mij uh, ging dat dan een beetje ook op dezelfde wijze eigenlijk. Hè? Want Rob Agda Wordt bestaat uit vier avonden. En bij jullie was dat ook... Zes keer of vier of vijf keer geloof ik. Ja, dat ik. was zes keer. En dan ja. met zes singer-songwriters kreeg ik elke week een nieuwe opdracht. Ja. Maar ja, Het was dan wel om de week, zodat we wel tijd hadden om te schrijven. Maar elke keer een nieuwe opdracht. Ja, wat heb je ervan van opgestoken? Want uh, kijk, er zijn altijd muzikanten die zeggen... ja, dan moet ik weer meedoen aan een of andere competitie. En uh, muziek is geen wedstrijd, want het is appels met uh, eieren vergelijken. <laughs> dat, uh, dat idee. Maar volgens mij steek je er altijd iets van op. Ja, nou ja, het was enorm gezellig. En iedereen was heel erg getalenteerd. Ja. En uh, wat ik ervan op, op, op heb gestoken... Dat is dat ik eigenlijk best wel uh, onzeker was over mijn muziek. Jij? En, uh, over, ja, over, over je eigen muziek? Over mijn je... eigen muziek. Maar dat hebben de, en denk, ook, ja? dat ik bijvoorbeeld bij mijn vorige radiooptreden, mm -hmm. ongeveer een jaar geleden, was ik enorm aan het stotteren, kon ik helemaal niet uit mijn woorden. En nu en is ik hier gaat het gewoon dan heel, heel chill. <laughs> ja, precies. Het scheldt natuurlijk dat je ook uh, een beetje bekend bent met dit fenomeen, want ja, uh, we hebben elkaar al eens eerder gesproken bij de Rob Act Dus zo raar is dat dan ook weer niet. Je hebt hem in ieder geval een klein beetje in een bekende tegenover je staan, toch? Ja, ja Dat, dat scheelt <laughs> toch ook wel een beetje Ja zeker En het feit dat, dat we hier, hier een, ja, een huismuzikant hebben In de vorm van Dylan van. Want anders dan uh... Want die heeft bij jou op school gezeten toch? Ja die ook ja Ook op dezelfde Albeda uh... Ook op dezelfde Albeda ja. ja Allemaal in Roon Allemaal in Roon ja, dat komt. Dat komt. Ik, ik zei net, het, het is vergelijkbaar met de Herman Brood Academie, lijkt het wel. Want je vertelde er, er iets over. Uh, want uh, wat, wat leren ze jou daar uh, als aankomend muzikant? Wat, ja, wat, wat, wat doen ze met, met leerlingen die dat willen, in de vingers willen krijgen? Wat doen ze? Um, nou ja, ze gaven ons bijvoorbeeld muziekbusiness. Mm -hmm. Superleuk, vond ik dat. Dus uh, ja. nu zit ik natuurlijk ook. Wil ik die kant op gaan eigenlijk met mijn ja. studie die ik nu dan doe? En ook gewoon ja, heel veel algemene dingen, omdat iedereen zo divers was. Bijvoorbeeld we hadden producers, wat de drummers, wat de singers songwriters, we hadden echt van alles wat. Uh -huh. En dat was eigenlijk uh, ja, vooral een hele gezellige school, heel klein, en je kende iedereen. En ja, dat was gewoon een geweldige drie jaar voor mij. Zal ik het lijstje even noemen van ongeveer de muzikanten die wij hier hebben gedraaid? Joost Wander komt er ook vandaan. Um, Willemijn de Boer, hebben we net gehoord. Uh, Suzanne Sanders, hebben we hier gehad in de studio. En Danielle van Doorn, om maar even wat te noemen. En natuurlijk de eerder genoemde Dylan Zondervo. Allemaal leerlingen van deze school, toch? Ja, klopt. Nou, dat, dan, dan zit je dus in een illustere uh, rijtje van, uh, van, uh, van een aantal muzikanten die hier uh, of geweest zijn of het product hebben gedraaid. Dus. Ja, dat is hartstikke tof natuurlijk om hier <laughs> ja. te zijn. Ja, um, nou ja, verdere plannen, want je hebt nu de EP, is af. En uh, wat, uh, wat ga je nu doen? Ja, ik ben nu uh, aan het studeren op het uh, HKU aan uh, kunst en economie. Hartstikke leuke opleiding. Hartstikke moeilijke opleiding. Is in Utrecht he? Of ja. Niet? ja. dacht Maar ik het is erg pittig. Dus ik heb nu wel minder tijd om muziek te maken. Dat vind ik heel erg jammer. Ja. Maar zodra ik muziek kan maken. Dan doe ik dat ook. Ja. En aangezien ik een nieuw instrument heb aangeschaft. Ga ik daar ook weer dingen mee doen. En ook weer opnemen. Dus... Je bent wel bezig om je grenzen te verleggen. Ja. ja. Dat wil ik wel heel graag. Ja. Goed. Ik vond het leuk dat je hier geweest bent. Ja, ik vond het ook heel leuk. Dank En uh, ik, uh, ik wens jou... En vaderlief, want die staat hier uh, prachtig allemaal uh, mooi uh, te filmen op, het, uh, op de smartphone. Uh, een fijne terugreis naar uh, de andere kant uh, weer van uh, een beetje de bollenstreek. Ik geloof Zoetermeer, toch? Ja, Zoetermeer, ja. ja. ja, ja. Okay. Ik uh, kon nooit de weg vinden in Zoetermeer. <laughs> dat was net voor mij net de Efteling. Een doolhof. Waar ik altijd met stratenboeken moest, moest werken om, om ergens te komen. Maar ik vond het wel heel leuk dat je geweest bent. Ja, ik vond het ook heel erg leuk. Dus bedankt voor deze ja. kans. Goed. Uh, uh, en we spreken elkaar in de nabije toekomst. Als je weer met uh, nieuw materiaal bent gekomen. Zeker. Oké. Okay. Dat was Lisa en uh, dames en heren, meisjes en jongens thuis. Om het allemaal zo uh, goed uh, mogelijk af uh, te sluiten. Um, in dit blokje van twee zit ook de nieuwe single van Nexo Shape verstopt. Maar eerst gaan wij uh, uh, Daisy Ducro laten horen. Die is hier ooit uh, geweest. En dit is haar nieuwe single. En dat nummer dat heet Too Gold. I built my gauge I've been walking at a slow pace Aging at a fast rate Grew too old to make a change De nieuwe shape heet Contour en vandaag uh, aangereikt uh, gekregen. Daarvoor hoorde je Daisy Ducro met uh, Two Gold. Nu weer verder met Nederlandstalig werk Veline die uh, hier ook een abonnement heeft uh, gehad. Nummer heet Naar de Maan. Bang als ik bang ben, kruis. komen ze vandaan uit Friesland. Daar uh, zijn ze actief. En uh, ze zullen uh, op 25 november... dat is volgens mij uh, tussen nu en anderhalve week uh, te zien zijn... en te horen uh, poppodium Iduna in Drachten... bij het Fries Bloed Festival. En zeggen Marcus en ik... toch weer wederom in koor... tot, tot volgende week. week. En volgende week hebben we hier uh, zitten uh, de mannen van... Niemand minder dan eh Triangle en we sluiten af met dit nieuwe geluid Lilith, Merlot en Jerry. Oh Gary I wish you were the one that I couldn't marry En though some people would be staring I know you are the one my Jerry. Oh, oh, oh Jerry You always seem to be so strong and steady And whenever I want to play yeah, You're always ready Sugar every night or day My Jerry The softest touch is enough You're just enough for the sound to escape from those lips. And they say it can't be loved cause we different. be standing but I For the sound to escape from your lips But baby, I heard them say could never deserve me